De Sid van der Linden met het NOS-journaal. Onder boeren lijkt veel steun te zijn voor de protestacties van de afgelopen dagen. De NOS en vakblad Nieuwe Oogst vroegen zo'n 15.000 boeren naar de protestacties en meer dan de helft van hen steunt die. Niet alleen melkveehouders, maar ook akkerbouwers en tuinders spreken zich er positief over uit. Onder jonge boeren is de steun net wat groter dan onder ouderen. En ook de actiebereidheid lijkt groot. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt wel actie te willen voeren als er weer iets wordt bedacht waar ze het niet mee eens zijn. Yeah. <sighs> Vier systemen die de Belastingdienst gebruikt bij de opsporing van fraude... ...zijn voorlopig uitgezet. Ze voldoen niet aan de privacywet. Ook een team dat fraude opspoort is stilgelegd... ...laat de staatssecretarissen Veilbrief en Van Huffelen weten aan de Tweede Kamer. Uit een rapport van KPMG blijkt dat in een systeem het vakje fraude soms al was aangevinkt... ...voordat een onderzoek klaar was. Ook werd gevoelige informatie genoteerd, zoals medische gegevens en nationaliteit. Er stonden 244.000 namen op van mensen die dat niet wisten. De autoriteit persoonsgegevens zegt ernstig bezorgd te zijn hierover. Bij demonstraties tegen de regering in Servië zijn voor de vierde dag op rij rellen uitgebroken. In Belgrado probeerden honderden mensen het parlementsgebouw te bestormen. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd. Ze zijn boos over het beleid van president Vucic en met name de corona-aanpak van zijn regering. Vanwege de verkiezingen vorige maand liet hij de strenge maatregelen los, maar nu zijn die weer aangescherpt. Critici zeggen dat hij bewust mensen in gevaar heeft gebracht. Het weer nog. De dag begint met plaatselijke mistbank, daarna wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en zonnig en wordt het iets warmer. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 minder vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken voor je de verwarming aanzet. Dat soort dingen, dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck so you. Ja. <laughs> Ik moet lachen. Sorry. Welkom, mijn dear dear friends. Let the party begin. Yes, tu Fijn dat u toestel hebt aanstaan. Hele goede morgen. Dat, dat. Oh, uh... we on? Yes, we Fuck you. Wat? Is dat. Uh, is dat? Derksen. Is dat Derksen? Ja, in onze intro. Oh, nee, geen Die moeten we eruit knippen hoor. Oh, yeah. oh. ja. Oh Nou, nee hoor. Nee, nee, nee, nee dat hoop ik niet. Wel, ik had laatst had ik wat gedeeld. Dat zijn in jouw de kenners van deze maatschappij. Die uh, rug nog recht hebben. Die durven nog dingen te zeggen. Ja, zo is dat. Dat was de theorie van uh, Hans Theo, die een ja. vlog had gemaakt. Als antwoord die ze excuus nog even aanbood aan Johan Derksen dat hij twee dagen nog over na moest denken. Nou goed, het is al een oude vlog. Dit is alweer twee weken geleden dat we het erover hebben gehad, volgens mij. Of Man, het programma VI. Misschien wel drie weken al. Is het weer drie weken geleden? Man, time flies. Jezus. Nou goed. En gisteren ook vroeg... de laatste Bo. Bo was En lasten, uh, oh ja. M is er ook al niet meer. Ja. Het wordt nu echt zomer en nu kakken we in. Oh, daar gaan we echt uh, ja, helemaal niks doen. Ja, ik heb gisteren nog even zitten kijken naar uh, Bo en... Uh, nou, ja ik word er ook niet meer warm voor koud van ik nee vind... ik vond hem ik vond hem wel ik vond hem grappig ja, ja hij heeft altijd wel iets ontwapenend hij probeert ook altijd zichzelf te zijn hij is nooit onpartijdig hij, ja, vond... hij is nooit onpartijdig hij is nooit ja, dat, is, dat is nou een goede journalist ja, ja. ja, ja hij is nee hij is nooit onpartijdig hij kiest altijd een beetje een kant gewoon maar goed dat is ook een beetje een studentje weet wel. Gisteren Gisteren ja. was Gerrit Joling samen met wat, wat was het nou dit ik... wat was dit wat is dit nou wat hè ja, de tweede keer al, hè, bij Bo. En wie is die gast nou dan? Ja, weet je, een van een rapper. Maar wat, wat is er met zijn stem? Ja, ik weet niet, het Ik Ik het is... mij een beetje doorgesnoven. Oh, dat mag je niet zeggen. Dat je is dit, ook weer een stereotyp. Hoe komt hij op het oh. idee? Wat is dit, joh? Ik was echt zwaar. Ik heb echt met open mond naar de televisie te kijken. Ik denk, Gerard, wat, wat, wat ben je nou aan het doen? Goed, ja, sorry, ik heb Geert die niet eens laten horen, maar die zong gewoon zo uitmuntend. Die heeft een hele heldere stem. Maar dit was een hele aparte stap om met een rapper. En ja, alle Nederlandse rappers worden op handen gedragen als ik mijn kinderen moet geloven. En die zijn helemaal gek van de Nederlandse rappers. Dus, ja, uh, nou, nou, goed, uh, ik moet dat uh, misschien een beetje meer waarderen. Dat zou kunnen. Goed, deze morgen zat ik ook nog even naar het luisteren En toen dacht ik, ja, dat klopt. De uren nog niet aangepakt. Dat, dat, dat spreekt tot mijn verbeelding dit jaar. Als ik hier thuis kom dan. Ja, bij FM. Dan weet ik dat ik thuis ben. Echt waar. Al jaren kom ik hier thuis. Ik voel me ja, gewoon helemaal thuis. We komen ook in pyjama. Ja. En dan gaan we gewoon heerlijk wakker worden met jullie. En dan uh, naar de hand dan, uh, doen we onze haartjes en dan ja, gaan precies. we ze aankleden. Zeker weten. Wat een gelul. wat <laughs> ja, leeft. Zeker. Nou, een twee-lange slapgauwe hoer. Hierna een stukje muziek. Um, dat doen we meteen wel even. Is dat niet een aardig idee? Heel ja, goed idee. Ja, goed idee. Goed. Ik heb het over natuurlijk de cowboy kit. De peentje. Wat heel veel paardjes heeft gemaakt. De jaren heen. Het is misschien wel de bekendste. En de grootste Finally it begins. Ja, zeker. Voorzien, hè? Kees, die is een hit single van en momenteel zet een nieuw album uit. Ja, sorry, grijp dan toch weer even naar het oude materiaal. Als het nieuw materiaal. Ja, je moet er een beetje aan wennen, hè? Ja, dat kan wel eens. Ja, je moet er soms dan weer een nieuw materiaal. Je wil alleen maar hits horen. Nou goed, dat kan je hier niet verwachten, alleen maar hits. We draaien ook heel veel muziek die uh, nou, een beetje uh, nou, anders is dan anders. Uh, ja, het is uh, goed. Er staat er morgen fijn dat de toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. We hebben altijd rare berichten. En uh, ik weet niet wat voor wereld het vandaag gaat worden. Weet het niet. Een uh, uh, uh, ja, wisselvallig. Ja, een beetje wisselvallig. Ja, ieder geval. Nou, een beetje uh, schokkend nieuws. dat is ook vanochtend. Short-tracker uh, Van Ruiven is overleden. Uh, Lara van Ruiven, shorttrekker, 27. Ze uh, had een auto-immuunziekte en uh, nou goed, ze heeft uh, geschaatst. Ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Dus ik ga nu ik moet in de interessant lopen doen al die dingen die ze heeft gedaan. Maar ze komt uit een team waar ook Shanky Knecht in zat. En vanochtend uh, uh, noemde ze al... Zou natuurlijk eerst al de klap te verwerken van Shanky Knecht met kachel. dacht ik, hou even op. Daar, heb, daar wil ik even niks over horen. Maar dit is wel een hele heftige klap. Gewoon 27. Een of andere auto-immuunziektes. Het is heel vaag, want je hebt heel veel soorten auto-immuunziektes. Dus wat uh, daar nou de wat daar achterliggende... Het ding daarvan is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, is, uh, maar, het is het, nee, het was geen corona. Nee, het was geen corona. Dat hebben ze niet aan okay. kunnen plakken in ieder geval. Nou ja, goed 27 wel de magische leeftijd natuurlijk weer. Maar goed, het is geen, uh, geen de keuze. Het nou, was geen artiesten. Nou ja, uh, ben nou, ja. Je nou wel of wel, niet hoor. een artiest? Hè, het is als wel jij, een hè? artiest dit hoor. Nee, het heeft wat gedaan in ieder geval. Ah. Goed, je hebt de, de ding is weer geopend van uh, rariteiten? Of, uh... ja, ja, ik ben daarmee bezig. Want ja. uh, ik heb... Ik heb uh, Vorige week had ik inderdaad wat rariteit vergeten te melden. Ja. Oh, je had er een paar laten staan? Ja. Dus maar zijn dat zijn die echt kan... de moeite waard nog of zijn ze echt mal nieuws geworden dan zo? Uh, nou. Nou, je twijfel. Ik twijfel niet. Nee, ik het niet. kan niet vinden. Hoor, ik zoek, twijfel... zoek, zoek het maar even op. Ik, uh, gisteren, ik heb het aan het volgen, dat bedrijven worden eruit geduwd. De VNO en NCW zijn bezorgd over de anti-stemming in de politiek... Uh, want ze zijn bezig om bedrijven die uiteindelijk zeg maar, uh, uh, het land willen verlaten... om die nog even een flinke belasting te laten betalen. Omdat ze ergens anders naartoe willen. Shell en Unilever, daar waren hele discussies over. Die moesten er nog op 2 miljard gaan betalen als ze ergens anders willen gaan vestigen. En in Nederland, wij bouwen een hek om, uh, om ons land heen om allerlei bedrijven buiten te houden. Want die denken ook, ja, daar gaan we niet zitten. Want als we dan weg moeten dan moeten we een heftige belasting gaan betalen. Dus, dus dan gaan we naar in Engeland, want Engeland schuit een stuk... Uh, aantrekkelijker te zijn. Terwijl je denkt uh, Engeland is toch met brexit bezig. Daar gingen ze juist ook weer weg. Maken we het nou zo bond dat ze zelf naar Engeland willen gaan? Nou ja, goed. Ja, dat vind ik wel een beetje vaag. Dat ja. is wel een beetje vaag. Maar goed, uh, ja, je wil natuurlijk wel belasting binnenharken. Zeker deze tijd. Omdat we flink geld aan het delen, moeten we ook wel weer geld binnenkrijgen. Goed, die uh, bedrijf haalt het vol. Wij zorgen voor heel veel banen. Hè? En als wij weggaan dan hebben je toch wel één meisje nodig... om bij de ingang die plantwater te geven in die hele grote torens. Dat zeggen ze dan altijd. Maar het is niet waar. Op Unilever zorgt we wel voor heel veel banen in Nederland. Dat is wel oh, zo. Maar goed, in ieder geval ja. voor uh, watermeisjes. Ja, dat He? zeggen ze altijd. zijn van die bedrijven die dan hier een pand hebben. Dan zit daar een secretaresse een paar uur per maand... en die geeft de plant water en dan gaat ze weer weg. En dan hebben ze een uh, firma in Nederland. Oh, officieel. zo doe je dat. Ja, zo ja, weet ik uh, dat. Precies. Maar goed, je hebt een uh, rariteit. Ja, nou wel een rariteit. Ja. In een uh, residentiële buitenwijk van Sao Paulo... Is een 61-jarige vrouw gered uit een situatie. die volgens de Bra Braziliaanse justitie. vergelijkbaar was met slavernij. De huishoudster woonde in een berging zonder douche en toilet. sliep op een bank. was voor eten en andere levensbehoeften. eerste levensbehoeften afhankelijk van buren. en had geen dagvrij de afgelopen 22 jaar. En uh, het schijnt dus ook dat ze werkte. eigenlijk voor uh, een leidinggevende. bij cosmetica-producent Avon. Maria Corazza Barreto Ustudat. Dat is dus die. Uh, Diegene die haar, die vrouw eigenlijk als een soort slaaf in huis had. Oh. Ja, dus dat is mooi, moet je nagaan. En de, de familie was uiteindelijk dus verhuisd... zonder de huishoudster ervan op de hoogte te stellen. En, uh, maar ja, dit is echt wel heel erg. Dat, ze ze bleef het alleen uh, achter of zo? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ze heeft dus gewoon al sinds 98 gewerkt voor het minimumloon... maar dat was dus maar 50 euro per maand. En uh, geen salaris meer sinds februari. En uh, ja, ze zat daar gewoon. Ze werd ontdekt nadat verschillende mensen haar situatie hadden... Aangekaart bij de arbeidsinspectie. Maar het is niet gewoon een zwerfster die gewoon het huis is ingetrokken. En dat ze dan later een lulverhaal ophangt. Nee, nee, nee. nee. <laughs> het blijkt ook uit het onderzoeksdocument dat de vrouw al maandag geen toegang meer had tot de hoofdwoning. op een bank sliep en een emmer als toilet moest gebruiken. Nee? En voor voedsel en andere eerste levensbehoeften was ze afhankelijk van een buurman. Ze had geen werkvergunning. Maar de identiteit is, uh, is, is niet uh, openbaar gemaakt. Okay. Maar het is wel heel erg, hoor. Het dus is echt dingen. heel erg? Oh. Nou ja, dit soort dingen gebeuren meer dan je denkt. En dat, Jazeker. Ik, ik heb zelf... Uh, dus je hebt dat traffic in, en slavernij en alles. Dat schijnt dus gewoon... Ook de dames, dat vind ik dan altijd heel erg... die dan uh, tegen hun wil achter het raam zitten. Maar er zijn ook uh, heel veel mensen die... Uh, in, die daar uh, gewoon zitten omdat ze het zelf willen. Ik, ik roep het er altijd achteraan. Want iedereen denkt dat, dat ze altijd ik onder Ik denk dat het 50-50 is. Iets minder, denk ik zelf. Ja? Ja. Maar, uh, maar in Nederland dan misschien. Maar in andere landen. Ja, ja dat weet ik niet. Dan uh, nee, nee, nee, nee, dat weet is ik het niet, niet zo best. Nee. Maar het is nee. niet alleen slavernij uh, in de prostitutie en het schoonmaken. Maar ook uh, mensen die dan ergens werken en ergens in een schuurtje opgesloten zitten. Of nou ja, echt onderbarmke omstandigheden. En die moeten dan gewoon 14 uur per dag werken. Ja. En die krijgen gewoon slecht eten en, uh, en, en uh, hun paspoort ingenomen. Er zijn ook mensen die hier of daar uh, oogsten, moeten oogsten. Okay. Dat soort dingen. denk je, yeah. nou ja, die, dat zijn die projectarbeiders of die uh, contractarbeiders. Ja, de, ja. Dus uh, hou je ogen en oren open. Er zijn uh, meldpunten waarbij je dit soort dingen kan melden. Want het gebeurt dus gewoon ook in Nederland, hè? Ja, je hebt overal een meldpunt, je kan nog gewoon alles melden waar je ontevreden over bent, of waar je of als je, aan je mensen wil aangeven. Of je gewoon. Ja, gewoon je kan alles melden. dat nou, wordt gaat, allemaal voor je opgelost is. Ik zal het gesprek niet aangaan, maar je weet nooit wat er gebeurt. Wat nee. zegt u? Als jij vraagtekens hebt, uh, die check heb het, ik check ja. Het, ja en ja. Uh, geef het door. Ja, zeker. Met melden. vraagtekens, gewoon alles overhevelen. Je kan dit bij uh, Mistad Anoniem ook melden, trouwens, als je okay. zou willen. Goed om te weten. Goed, het is Toebakleven op de radio. Kwart over acht. Is het niet de dus tijd voor, jawel, die lekkere gitaar op de radio? Die hebben we hier of 12 Sports Team. This cavalry is on the house. Service is slow. All the glasses Come on, Tubak leafed. Aladdin's Morris is it. echt alle aantal jaar bezig met muziek maken. 20 jaar is het, 1993 was het, 1995 bronzen volgens mij. En ze komt naar Nederland. Huh? Komen er dan weer concerten? Ik dacht dat Rutte alles was had tegengehouden. Komt het ergens buiten? Nee, Zico Dom Amsterdam komt het 31 oktober, dat is al snel, 2021. Ja, je moet het op tijd aankondigen, want dan kan je alvast kaarten kopen natuurlijk. En wat ik wel een beetje mis aan dit soort muziek, want ze heeft een nieuw album uit. En dit is wel een beetje van die christelijke nummers, lijkt het wel. Ik weet niet of het over het geloof gaat, maar daar lijkt het wel op. Maar ik mis gewoon een beetje dit. Dit mis ik gewoon een beetje. Gewoon even, even een gitaartje drinken. Kom op zeg. Even een bitch, weet je wel. ze ook nog okselhaar. Lang haar. Een beetje ongewassen liep ze daarin en weer. Ik denk, waar komt zij vandaan? Ik, denk, hoor, ik is er helemaal glad en best wel, nou ja, een beetje de andere kant op gegaan. Maar goed. Wie is er precies? Noem maar de, de naam nog eens. Eh, uh, Mich... Uh, uh, uh, uh, Morissette. Ik zit weet je het niet eens, Alainas Morissette? Nee. Atteno. Nou, voor de luisteraars ook. In voor de videolel, luisteraars. Uh, je hebt oh, volgens mij niet genoemd, die naam. Nou goed. Ja, goed. Alainas Morissette. Uh, je hebt het over okselhaar en zo, denk ja. je van wie dan? Wie dan? Wie heeft er okselhaar? <hijf> waar kan ik me mee vergelijken? Kan ik het ja. eindelijk laten groeien? Is hij heel erg hip? Deze, nou, ze was heel erg hip. Momenteel natuurlijk niet. Het is vijf minuten voor, half negen straks weer de Zandvoortse berichten... die voor de deur staan. Ja, wat? Ja, staan voor de deur. <lacht> Oké, <Okay>, goed. <taudit> nou, laat die maar buiten staan. Ja, daar moet je een beetje mee uitkijken, maar dat is het gast die binnenhaalt. Nou goed, gisteren... Um, uh, ja, uh, ja, nou goed, dan begin ik straks wel over. Ik hoorde dit trouwens wel op het nieuws. Nieuwe verdenkingen tegen twee Haagse oud-wethouders zouden hebben deelgenomen aan criminele organisaties. Zelf ontkennen ze alles. Ja, die ja, mors. Ja, die mors. Ja, echt. Hij reageerde daar wel leuk op. Ja, het lijkt wel of ze straks ook uh, de, de moord op president Kennedy in de schoenen gaan uh, schuiven. Het is uh, de grootste gekkigheid uh, die ik uh, in lange tijd uh, heb uh, gezien. Ja, ja, Hij rammelt dan ook een tijdje door nog. Gewoon alle alle alles van te kennen. bekennen. Alles kennen. Maar om nou meteen te denken, de, de grootheid waanzien, door te denken, wie, ja, dan gaan ze ook nog ook die de, de schuld daarvan in mijn schoen schuift. Nou, allemaal... Grootheid waanzinnig ook. Maar goed, er schijnen wat uh, onduidelijkheden te zijn. Hij schijnt wel heel veel te doen voor de ondernemers daar hè, in Den Haag, deze mors. En hij was vroeger van de PVV, volgens mij. En uiteindelijk... Uh, uh, nou ja, goed, hij uh, ze het onder de nemen. Omdat hij waarschijnlijk iets heeft zijn zolder laten verbouwen. Hij was gisteren bij boven een en Ze legde het niet een beetje uit. En ja, die gast had zijn papier niet helemaal op orde. En toen leek het ook wel iets met hem samen te hangen. En ze hebben ook steekpenning aangenomen om hem weer... Ja, en vergunningen leen. Ik nou, dus, ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Hij klinkt zelf, zelfverzekerd dat hij het allemaal voor elkaar krijgt. Het klinkt een beetje als een man onder missie, hè? Ja. Mos tegenover de staat. Wie gaat er als eerste schieten? Wie? Nou, dat blijft nog even onduidelijk. Ja, het blijft natuurlijk zo dat je als ambtenaar... hebben we allemaal, ondanks dat je bijvoorbeeld al heel lang werkte... bij een gemeente of een overheid... moest je alsnog allemaal integriteitsverklaring tekenen. Dat je ja. moest zweren dat je je zou gedragen. En uh, uh, zeker dat de overheid die wil ook gewoon echt... dat de mensen inderdaad van... Uh, uh, onbesproken gedrag zijn. En die ja. moet ook zeker ook altijd de verklaring van uh, geen bezwaar Ja, het klopt natuurlijk ook helemaal niet. Hij is niet van de VVD. Hij is niet van de VVD. Dus dan kan je het gewoon ook loslaten. Oh. Het zijn alleen de gasten van de VVD. Die, uh, die betrouwbaar zijn. Ja, die ja, hebben oh. Je kan echt zo'n lijstje bij elkaar schrijven van VVD's die toch een beetje net over de... Ja, die willen gewoon ondernemen. Hè. Die denken gewoon groot. Heel groot. En, heeft, en dan zijn ze buiten, de, buiten het hokje beland. Gladjakkers. Ja, gladjackers. Hè? Dat zijn het misschien ook wel weer. Ja. Nou, tijd om te relativeren met. Nou ja, zeker. Uh, weet je nog, rond de, rond de eeuwwisseling had je natuurlijk die hele Pokémon-rage. Pokémon Argo. En weet je, met die ja? ballen die opengingen. gingen En daar zat die ja, ja, ja, ja. figuur in. En nou blijkt dus, er uh, waren het toen allemaal Pokémon-kaarten. Die kon je dus kopen. Die waren uh, was vijf... vijf gulden of vijf euro, weet ik niet meer. Dan had je gewoon zo'n pak. Yeah. Maar er zijn er dus zeven kaartjes bij, die echt volkomen zeldzaam zijn. Oh ja. En, uh, en, en ja, er is er nu eentje uiteindelijk bij een veiling online. In de Verenigde Staten heeft hij 90.000 dollar opgebracht. Zo. Dat vind ik toch wel behoorlijk. Het was, uh, het was een zogenaamde trainerkaart, want die gaf in 1999 toegang voor een geheim toernooi. En uh, ja, en dat bijzondere ticket was dus de hoofdprijs in regionale kwalificatie-evenementen. En er waren dus destijds zeven. En ze gingen er dus uit dat hetzelfde aantal van de type kaarten zou bestaan. Maar het geveilde exemplaar zit nu in een beschermhoesje en verkeerde in prima staat. Een, uh, ja, er is nu een, een eigenaar die daar helemaal blij mee is. Ja, ik denk, nou ja, het zal wel. Maar uh, ja, dus yeah. vroeger had je die hè? Daar kan je ook ja, met, uh, ja, ja, ja. bepalen. Daar kan je dus uh, wel wat mee winnen. Dat is ik vind het wel bijzonder. De, de trainerkaart. De trainerkaart. Ja, ja, Pokémon. Maar toch nog steeds, toch? Met een computer, een kan je toch... Uh, of met je mobiel kan je toch naar plekken gaan... waar je die ja, Pokémon toch kan, ja. kan vangen en zo. Ja, en wat ook heel grappig is. Want uh, ja, mijn, mijn zoon is nu thuis huis uit. Maar ik, op een gegeven moment kwam ik gewoon thuis. En dan zit het naar Pokémon te kijken. En ik denk, hè? Huh? Dat is al heel lang geleden. En uh, dan ben je allebei al... Uh, ruim boven de twintig en dan uh, zit je... gezellig Pokémon te kijken. Dat het uh, het is jeugd-sentiment, uh, hè? Ik vond het nogal een geschreeuw en, en emotie. En oh ja. jonge tekeningen... die dan heel emotioneel op elkaar reageerden. En uiteindelijk gingen ze weer vrienden worden. Ik vond het allemaal, denk... met je weken allemaal. Het zou ja, allemaal wel vallen, maar ik ben goed naar deze plaats. is zat voor het wat gebeurt gebeurde en wat gaat er allemaal gebeuren. En wat moet je echt niet missen, zeg... Maar eerst uit. too much I'm drinking again I wanna get in and I want to get out of this place is a mess but I like So much. I'm drinking again. I feel like a fool cause I still feel about you. Never see what could have been. Now no one else comes close to the feeling. I really think you need some sleep. Ah, I really think it's what you need. as a cover, why even bother, because my heart wasn't yours, I had too much, I'm drinking again, I did too much, I'm thinking again. I adore you. Too much, I'm drinking again. Ja, kijk uit. Het is de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Het is alweer ruim half negen. Om half negen altijd natuurlijk. Zandvoortse berichten. Yes, Zandvoortse berichten. Kijk er ernaar. Het was heftig nieuws naar het strandpavioen. Beach Club 10 is verwoest in een vuile brand. Dat was natuurlijk afgelopen zaterdag nacht is dat gebeurd. En uh, nou ja, goed, het gaat ook over Bas Lemmens en Baudine Starink. Ze kijken, nou ja, ze willen alleen maar naar voren kijken. we ja, proberen het achter ons te laten. En ze mogen nu wel een, een andere een strandpavioen lenen voor vijf jaar. Oh nee, ze waren vijf jaar eigenaar van deze strandview, Maar ze mogen nu een andere strandpavioen lenen. Ze hebben ook alweer nieuwe koffiemachines. Dus ze zijn gisteren weer opnieuw gegaan, geloof ik. Was dat het idee? Nou ja, is het gelukkig om alles op ze te ruimen? Toch, nee, ze, nee, nee, nee. Ze zijn nog steeds bezig. Ik heb gisteren uit de eerste met mijn zoon werkt daar. Ja. En die, is ook nog, die is ook helemaal in shock gewoon erover. Want die heeft nog nooit zoiets ingrijpends in zijn leven meegemaakt. Nee, dat snap maar. ik. Yeah. En dan zie je ook hoe erg die brand is. En wat je dan ook hoort van... Ja, hij had geld in zijn kluisje liggen. Ja, dat is weg. Uh, al die kleding van die mensen is weg. Weet ja, ja, is al, ja. Al die kluisjes zijn helemaal uitgebrand. En er lag nog uh, hier en daar geld en toestanden. En het schijnt ook dat al die alcohol... Die daar ook in de bar stond, was dat zo heet. En al die uh, flessen zijn ook geëxplodeerd. Yeah. Dan brandt het nog erger. Dus het is een hele felle brand geworden... En is dat de enige standpavio, want ze staan redelijk ja, dicht ja. bij elkaar natuurlijk. en het natuurlijk. was ook zo, daarnaast had je dan uh, Place hè? Dus uh, Strand 10, maar ja? dan in Frans. En uh, die is dus gelukkig behouden gebleven. Dus die kunnen ze sowieso nog gebruiken. En uh, daar zit wel een keuken in. Maar ze hadden juist vanwege uh, corona en al die toestanden... Hadden ze hem dichtgehouden. Dus uh, al die uh, spullen uh, die, die daarin stonden... Die stonden allemaal in die andere tent. Oh. Dus het is allemaal in de fik gegaan. En daar zie je maar weer hè, van... Uh, ja hou rekening mee met uh, geld en al die dingen meer zorg dat je het stop het in een klein kluisje dat het ook brandvrij is weet je wel dat je, ja want uh, ja het is gewoon uh, ja, het is, ja, de, kapitaalvernietiging en dat, dat is, is duidelijk ook nou goed de verzekering heeft het onderzocht en het schijnt toch een soort kortsluiting zijn geweest ja en, uh, nou ja, goed, ze dachten eerst nog een brandstichting, maar dat is het echt niets. En uiteindelijk hebben ze ook een donatieactie op, op uh, touw gezet. Wie heeft dat ook weer gedaan? Dat hebben ze zelf natuurlijk niet gedaan. Nee, dat zijn uh, twee klanten van hun. Yeah? Andrea en nog iemand. Uh, ik, ik, gisteren kreeg ik toevallig ook nog een mailtje. Want ze willen eigenlijk, omdat er zoveel mensen gedoneerd hebben... willen ze dat iedereen uh, een foto stuurt van zichzelf... Uh, wat ze ooit uh, oh, ja. heeft wel bij die Club. Ja, die heb ik dan niet echt. Dus maar ja... Uh, ik heb ook wat gestort, maar de, de, de tussenstand is nu al 17.265. Oké, okay, ik las dinsdag 12.000, maar het ja. gaat de goede kant op. Ja, maar het, en, het uh... gaat nu wat, uh, wat langzamer. En, uh, ja, ja, Het is, ja, het is, die is diep... gewoon allemaal meegenomen en uh, gelukkig uh, ze zijn ze uh, relatief, relatief goed verzekerd. Volgend jaar komt er een hele nieuwe tent. Ja. Dus uh, dat is dan wel heel spannend, maar ze zijn nu echt keihard bezig. En Het is dan eigenlijk geluk bij ongeluk dat het gewoon de afgelopen week ook heel slecht weer was... Dat ze daardoor niet het idee hebben dat ze echt uh, ja, veel enorm door. veel omzet hebben misgelopen. Nee, waar. Maar het is gewoon het is ja. daar heel, heel erg. Heel nou ja, ze goed. zijn diep onder indrukken. Al die mensen die geld hebben gestort. Zelfs mensen die, die ze kennen. Die denken van ja, maar die kunnen helemaal niet zoveel geld missen. Die hebben maar weer een tientje overgemaakt. Ja. En de nou schade... ja, het was maar vijf euro mensen. Dat ja, hele... ja, de schadexpert zei wel van ja, dat is jullie eigen schuld. Toen dacht ik, hé, wat bedoel ik? Ja, die -expert, nog? Ja, dat, dat, de expert zei wel, het is eigen schuld. Het was eigen schuld. Ja, dat mensen geld geven. Ja, hè? Nou, ik vond het een heel raar stukje in de Stamford dus Dat had ik even anders opgeschreven. Maar goed, het is misschien goed bedoeld. Maar in ieder geval, iedereen is betrokken bij deze Stamford uh, En het is mooi om te zien dat echt. Ja, dan is ja, het dorp is met... heel klein en iedereen komt bij elkaar. Ja, ja. En het is, ik denk ook hard verwarmd voor, uh, voor Bas en Bodin. Gewoon dat iedereen ja. meeleeft. Want ja, weet je, het is natuurlijk enorm stressvol, dit soort dingen. En gewoon, als je dit ja, corona. Ja, als je dit corona. je eindelijk weer open, dan krijg je Jezus. dit te gaan doen. De en brand, al die foto's die je ook de ziet. Branche, de, brand de boel gewoon uit. Die foto's zijn gewoon al helemaal uh, uh, traumatisch. Ja. Want ik denk ook dat ze op een gegeven moment... maar moeten zorgen dat ze die foto's ook echt weggooien. Want iedere keer als je het ziet... dan huilt je hart, weet je wel. Dus ja. dat is gewoon helemaal niet goed. Nou goed, als er straks iets moois voor terugkomt... dan kan je het snel vergeten. Denk ja, maar ja, dat zeker. duurt nog even. Dat, ga, dat gaat nog even duren, ja. Haar gedoneerd aan Stichting Haar. En dat gaat over een stichting die, die aan haar verzamelt. En daar maken ze uh, pruiken van. En dat gaat over deze Dinant Heller... En uh, zijn juffe uh, Renske heeft zijn haar ja, in de Nikolausstraat... ...Nikolaus uh, school uh, afgeknipt. Groep 8 hij heeft 2,5 jaar heeft hij, uh, zijn haar niet laten knippen. En uiteindelijk uh, is het uh, door haar afgeknipt. En het is nog wel een beetje bijgepunt. En, uh, nog een beetje een knap kapsel gemaakt door, uh, door een kapper hier in, in Zandvoort. Uh, in de Haltestraat. En uh, goed, ja, het is mooi dat, dit, uh, dat hij het dat gedaan hebt. Ja, Doe? natuurlijk. Ja, die, dus eigenlijk zou je denken, ja, het kost je niks. Gewoon alleen een volhouden. Ja. En uiteindelijk een uh, gratis kapsel maar aan overhouden. Nog meer dingen? Ik, ik zie in een bericht dat het EK Zandsculpturen 2020 is verplaatst naar ok oktober. Okay. Een paar, een, een paar uh, maanden later dan normaal. normaal uh, afgelopen negen edities waren ze al vanaf juli te bewonderen. En het evenement trekt traditioneel veel bezoekers, maar. Uh, omdat het allemaal gefaseerd gebeurt. En vanaf 1 september de regels omtrent het organiseren van evenementen versoepeld gaan worden. Zijn we verheugd dat we toch een wordt kunnen verwelkomen. Al dus de woordvoerder van de Zandacademie. Al oh, prettig. Dus een kan uh, dat is dus het thema. Yeah. En dat kan dus door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. En van de bronstijd van de herten in de Kennermerduin tot een woest Zeta tijdens een herfststorm. Nou, ik ben heel benieuwd. Okay. Ja, 18 oktober jongen, dan waait het als een gek. Ja, dat is. Dus nou ja, hoe dat allemaal gaat, dat moeten we allemaal met Het afwachten. is bijna cement waar ze mee werken. Dus ik bedoel het zal niet echt wegwaaien. Oh ja, dit was een ernstig crash ongeval op het circuit. Dinsdagmiddag rond de drie uur auto vlak voor de ingang bij de Pitstraat is gecrashed. De wagen vloog in de brand. De ambulance is erbij gekomen. En zelfs een medisch team. Uh, uh, Helikopter is erbij geweest. Ernstige verwondingen en uh, het ziekenhuis. En uh, nou goed, de, om, uh, die nog uh, hielp de persoon te redden, heeft ook nog zuurstof. Kort gehad, ademhalingsproblemen Dus we dus een heftig iets. En hoe het nou verder afloopt is, daar is nog niet over bekend. Maar, nou, dat hoor je nog wel vaker trouwens. Op het Park dat er wel wat dingetjes gebeurt, Terwijl het toen niet zo actief is de laatste tijd. Nee, nou, nee. nou ik moet zeggen. Ik, ik werk dan tegenwoordig natuurlijk thuis. Onervaren mensen en, op de uh, baan. ik hoorde gisteren, hoorde, hoorde ik ze wel de hele dag. Ja, en, en, nou, maakt mij niet uit, weet je wel. Ik, uh, ik hoor het en nou ja, oké, okay, je registreert het op de achtergrond. Weer eentje door, het maakt mij weer niet uit. <laughs> Echt zo? ja. Nou? Nee, dat nee, niet. Niet, niet. Dat, nee, dat nee. ze daar aan het rijden zijn. Ja, okay. Maar ik zat toen op een gegeven moment in het gemeentehuis zelf in Zandvoort te werken. En dan hoorde ik het ook een beetje zo. Het is een, eh? een beetje zo'n mug op de achtergrond, weet je wel. Ja. En toen zat iemand van, jongen, jongens zijn ze weer bezig. En ik dacht dat ze een grapje maakten, Maar die was echt heel serieus. Die was serieus. echt niet hit? Ja. Die kon er echt wel niet tegen? Nee, nee, nee. nee. Nou, ja, ja, Erg, ja. dat is toch charme? Dan ga je maar ergens anders wonen, zullen wij dan zeggen. Ja. Nou goed, volgende uur meer Zandvoortse berichten. Dan gaan we nu even lekker mijmeren. Gaat oh, de verander zitten in de schommelstoel. Pak een kopje koffie erbij. En dan luisteren naar de muziek van Paul Weller. On the Sunset. Bijma Muziek, Paul Weller, Stelkansel, de Jam, Town Call Ja, dat is ook allemaal van zijn hand. En ja, als je ouder wordt, dan wordt het allemaal wat zoetsappiger. Dan ga je mijmeren. Maar je vroeger dan alles beter? Ja, ik ben het er niet mee eens, dat vroeger alles beter. Hoor. Maar goed, zoals je een paal sausje eroverheen gooit dan lijkt het wel altijd zo. Nou goed, ja, en als we het toch over vroeger hebben vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen. Waarheen met de Gouden Koets? Ja, de Gouden Koets wordt gerestaureerd. Dat gaat me toch een aardig centjes kosten. 1,2 miljoen euro. En alles wordt aan elkaar gehaald. Echt, het goud schijnt overal vanaf te bladderen. En bepaalde delen zitten los. En vooral ook die kwasten en die bekleding aan de binnenkant dat rammelt. Nou ja, rammelt dat, dat gewoon... Ja, je ziet gewoon uh, dat het schuim eronder zit. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden. Heel veel mensen denken van leuk dat hij opgeknapt wordt. Maar gaat hij daarna naar een museum... Want er zit natuurlijk ook aan de zijkant er zit toch een plaat, het paneel, de hulde der koloniën. En daar zie je natuurlijk uh, kleurlingen. Daar zie je de donkere mensen, daar zie je zeg maar wasgoed dragen. En hier lijkt ook wel de, de blanke mens te dienen. En uh, ja, dat, dat is toch raar? Moeten we daar trots op zijn? Ik zou zeggen, ik, ik, als we het toch gaan restaureren... is het misschien wat om daar gewoon heel groot sorry bij te schrijven. Is dat niet gewoon de oplossing? Ik bedoel, we hebben het hele tijd over sorry zeggen. Want sorry zeggen schijnt echt alles in keer op te lossen. Alleen je moet natuurlijk wel hard to cat spelen. Dat is natuurlijk Rutte momenteel aan het doen over de slavernij. Hij gaat geen sorry zeggen houdt hij zeg maar twee jaar vol. En dan gaat hij echt met pijn en moeite gaat hij naar sorry zeggen. En dan komt het extra goed binnen. Dat je nu meteen zou zeggen, nou, sorry hoor voor die tijd. Dan werkt het niet, dus je moet het echt hard to spelen. Moet hier ook gewoon sorry bij worden gezet. Bij, die, bij, die, bij het paneel, weet je wel. Ja, ja. Maar het is ook wel weer maf. Het is natuurlijk ook het verleden. Het verleden kan je niet ontkennen. Dit is gebeurd. Moet je het dan helemaal weghalen? dat je van nou dat dat, dat bestaat niet maar, maar dan denken we er ook niet meer over na weet je wel nu wordt er nog over gepraat dan zie je dat paneel voorbij komen en dan zie je... oh ja weet je nog dat die donkere mensen werden uitgebuit dat nou, die je hebt ook blank... af en dan, dan, dan, dan, dan wordt er over gepraat af en toe ook tafels en ja. dan zie je dus inderdaad dat er iemand uh, onder zit en dat het hoofd zo schuin is en daar ligt het blad op en dat zijn volgens mij ook slaven ben ik bang dus ik denk dat die dingen ook uit de handen genomen oh, worden. Ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat nee, ja, Wacht even, ho even. Laten we het nog even, nog even simpel maken. Je hebt van die vrouwen, vrouwelijke lichamen. Weet je wat die een beetje zo uh, liggen. En ja, er wordt ook een blad opgelicht, opgelegd. Ja, dat kan ook niet meer. Dat kan ook niet meer. Nee. Dat dus je denkt van ja, vrouw is geen gebruiksvoorwerp, hè? Nee. Dus en, maar het zit dan nog wel dat je onderdanig bent. jij moet de boel uh, weer uh, op je schouders nemen. Ja. Ja, maar goed, dit is natuurlijk. Dan maken het natuurlijk wel heel plat. Maar ja, heel veel mensen vinden dit toch chockerend. Ja. Die, die koets met dat aan de zijkant. Maar het is wel gebeurd. Nou ja, het is verleden, het is zeggen? geschiedenis. Ja, haal, een, een haal een klein verfrolletje en maak er een ander tafereel op. Maar nog eens even iets. Wat ben je er toch? Maar, ik bedoel, er zijn nog wel een aantal donkere mensen die zeg maar een oma of misschien een verre oma, opa hebben gehad. Die als slaaf hebben gefunctioneerd. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat daar nog wel een beetje pijn zit. Maar de meeste mensen hebben toch, kennen toch niemand meer die een slaaf is geweest? Nee, ik maar bedoel, ik denk en niet dat jij het alleen... zoveel, Kan jij zoveel pijn ervaren van jouw voorouder? Moet je dat altijd met je meedragen, die pijn? Nee, maar ik denk dat het eigenlijk uh, niet alleen over slavernij gaat. Nee, het gaat gewoon om discriminatie aan zich. En ik heb toevallig van de week een workshop gehad over uh, diversiteit en inclusies. Dus dat, dat je moet de verschillen vieren. Maar hoe vaak mensen die in Nederland wonen en die uh, zitten aan de telefoon... en dat de mensen dan weer zeggen van... Uh, waar kom je vandaan? Uh, ja, uit Nederland. Ja, nee. waar kom je echt vandaan? Echt waar? Ja, dat gebeurt nog steeds. Ja, maar ook dat ze zeggen, god, spreek je goed Nederlands? Ja, ah, ja, nee. Dat hoor je nog steeds, hè. En, uh, nee, maar dat, dat is even zonder dolle, Dat is dus gewoon echt Jezus. zo. En uh, of ze hebben een accent, dan weet je wel. Vinden ja. ze, maar als je dan vraagt van, goh, uh, wat een mooi accent. Welke taal is dat? En, uh, Hoezo? het moeilijke wordt. Je weet gewoon niet meer wat je moet zeggen. Nee, Als dus je wat kan zeggen. En ja, soms weet, dat, het, uh... maar, ja, je wil eigenlijk een complimentje maken, maar dat hoeft ja. niet eigenlijk. Je hoeft geen complimentjes te maken eigenlijk. Nee. Ja. Maar ja, het, het, is, is wel, wel... het is ook wel heel raar. Want ik zag ja. laatst ook een, een, een, een, een Chinese-Amerikaan. Ja. Hoe zeg je dat? Een aziatisch amerikaan waarschijnlijk, hè, zeg je dan? Ja, ik. mens. Ja, ja, maar uh, hij had dus uiterlijk zeker een kenmerk van een Chinees. Ja, echt, ik heb en hij had dus echt zo'n enorme uh, Amerikaans accent. Alsof hij inderdaad met zo'n Stetson in Texas zat, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. En dan is het toch van: oké, okay, weet je wel? Dat is grappig, wat, dat is, je, is, beter. je bent zelf een beetje in verwarring gebracht ja, op dat precies. moment. Je, je bent voor jezelf: je denkt zelf, hè, maar dat klopt niet. Dus je bent discriminerend? Nee, nee, maar het nou, is dat wel een Die waar je hem in wil zetten. Ja, precies. Dan zit je toch niet. Ik ben toch ja. geprogrammeerd op iets anders. En dit valt, dat valt er helemaal niet in. Maar dat is hetzelfde als je een hele mooie vrouw uh, ziet. En dan, uh, dan, dan doet hij uh, de mond open. En dan, uh, ja, ja, ja, ja of wel. het is echt zo'n zware stem En dat is dan ja. iemand die de, de, misschien uh, voorheen een man is geweest. Ja, wat. je weet, dat weet je wel. Ik moet nu echt naar huis, ik moet nu liggen in bad. ja. Ja, dat ja, iets. Ja. nou goed, dat is allemaal aan de hand. omdat de, pot, de postkoets, ik zeggen, de gouden koets wordt opgeknapt en moet hij dan nou wel weer de straat op of moet hij het museum in? omdat te doen. dat paneel aan de zijkant zit en nou ja, goed, sowieso zijn er natuurlijk heel veel mensen van die kan demonstreren, Black Lives Matters. En ze hebben ook al die uh, standbeelden ook aan het bekladden met rode verf. En dat rode verf symboliseert dan weer het bloed... Natuurlijk, het bloed ja. Wat in de grond trok bij de tijd. Ja. Nou, je voelt het allemaal wel aankomen natuurlijk. Uh, het is allemaal nog niet... Uh, en sowieso moeten we ook films gaan verbieden, boeken... Waarin wij de pijn van de donkere mensen weer voorbij zien komen. En genieten we daar dan van? Mag dat dan of niet? Wat een moeilijke discussie dit. Ja, is Hè? Laat het verleden voor het verleden, maar kan dat al? Jongens, nou we gaan straks weer even het luchtige onderwerp aansnijden. hoor. zeg, jezus, what the fuck gewoon. 10 minuten voor 9 in zonnig zand. Voor het echt waar, komt deze kant op. Ja, yeah, het wordt een mooie dag. Straks onder andere nieuwe zingen van Piss. Hij is zo leuk dat ik het echt ga draaien ook. Hier bij Toepak Leven. Hier is Jesse War. Jesse you yes, Ja, sorry. En dat heet, daar hoort ooit in de gossam eigenlijk ook weer, dat is goed om te weten. What's your pleasure? Ja, dat is altijd goed om met elkaar af te stemmen, wat... Ja, we zijn wel lekker ook met dat soort details in het leven, daar kan ik helemaal niet op te wachten. Nou goed, het toch over excuus aanbieden, afgelopen week ik, kom ik het weer tegen en ik... Oh ja, daar wil ik ook een excuus voor hebben. Goh, verdorie, ik was zo ooit een tijdje geleden op Vlieland op vakantie... en uh, toen las ik dat daar toch wel een nog wel heftig geschiedenis is gebeurd... En dat was een, in uh, 1666. Oké, okay, het is een tijd geleden. Maar het waren was slavenhandel, was ook een tijdje geleden. Daar hebben de Engelsen gewoon het hele eiland bijna gewoon afgefikt. Ze hebben daar de hele vloot hebben ze afgebrand. Hebben ze daar een excuus over aangeboden? Nu. Nee. heb ik nooit iets over gehoord, hè? Uh, ja, maar dat, dat is in Vietnam. Is in, is in Vietnam, zijn daar excuses aangeboden? Uh, ook niet. Nee. Zullen we wel, een uh, lijstje maken anders? Uh, ja. Misschien kunnen we dingen tegen elkaar wegstrepen. Jullie hebben dat gedaan, wij dat. Nou, dan hoeven we geen excuses. Ja, dat en dat, idee. ook niet een excuses. En het komen ze toch op nul uit. Want ja, toen de Killing Fields en zo, en dat was dan een film, die ging daarover. Ja. Nou, die was toch wel heel heftig. Ja, we zijn, van, is het allemaal gebeurd. We zijn toch wel bang als er excuses worden aangeboden. Dus dan denk je, oké, okay, maar eens kijken of we daar nog wat geld kunnen luspeuteren. Misschien. Ja, ja. ik heb toch therapie gevolgd. Het heeft toch geld gekost, die therapie. Ja, ik heb de trauma van mijn ouders geërfd. Dat zou nog wel kunnen, hè? Dat dus je een trauma-erf van je vrouw ja, van je ja, ouders. Ja, dat kan zeker. Kijk, ja. mensen die in kamp hebben gezeten, die, die kinderen daarvan... die hebben toch echt iets overgenomen nog. Nou goed, zullen we het over leukere dingen hebben? Zeg, waarvoor begin je dat elke keer weer over gewoon? Godverdamme. Ja, dat is ja het is niet uit te wissen dit. Het is gewoon niet uit te wissen. Het blijft ook elke keer weer oppoppen gewoon. Dit is het zwarte Piet. Hé, hey, hou eens op, gek. Nou, ja, vertel. <lacht> ja, er is een Amerikaanse autodief. Die heeft geprobeerd om aan de politie te ontkomen. En die is toen gewoon op hoge snelheid van een klif gereden... in de buurt van Santa Cruz. De man heeft de crash overleefd. Oh! Maar het uh, was eigenlijk. Uh, het begon dinsdag om half vier. En toen kwamen agenten af op uh, berichten van een man met een pistool. Nou ja, die auto zou gekaapt zijn. En uh, ze, ze zijn dus uh, een grote achtervolging. Meer dan 160 km per uur. En uh, dat is net Thelma en Louise wat die. Uh, wat hij daar gedaan heeft. Waar komt die auto vandaan? Kom je uit Frankrijk vandaan? San Diego hadden ze het ergens. Oh, Oké, okay. okay. niet uit Frankrijk. Misschien komt hij vanuit, ik dacht van Oranje-erfgoed. Was het misschien, oh, ja, ja. Van dat misschien? Uh... Die is ook gestolen. Oh ja, ja. Er was toch van de week toch ook een enorm grote Ferrari ergens uh, in de gracht Amsterdam uh, ja. vandaan gekomen. Ja, het was een beetje een mysterie waar hij nou vandaan kwam. Ja, toch uh. hier is de auto te zien, die drijft daar. Oké. Okay. Oh. Wow, ik ja, zie die gast die... er ook bij. Uh, zeg maar. ja, ik denk dat je niet uh, die uh, auto over zich heen krijgt. Je denkt ook, oh, ik wil nog even in instappen. Kijk of, of ik er nog mee kan varen. Want dat zie je altijd op films. James Bond ga je altijd een stukje verder mee. Met zo'n wagen in de zee. Ja, ja dan wordt je auto wordt die, uh, wordt een beetje Joy gereden... en dan gaan ze nog een beetje in, in het water rijden. Ja, ja, dat is wel bijzonder dit. Nou, en nog meer dingen in het nieuws. Onder andere het Achterhoek in Grollo. Hé, hey, Grollo? Groet uit Grollo! Dat ken ik ergens van. Ja. Dat was natuurlijk ook een Cubie in de Blizzards. De wereld van Tom Poes en de heren van Bommel... komt, in een kort, uh, komt er waarschijnlijk uh, een attractiepark van. Ze gaan de, de, de, oh, de kasteel nabouwen, de straatjes... Uh, dat bruggetje waar hij overheen loopt. Je kan misschien in die gevangenis zitten... waar hij wel eens heeft gezeten. Je kan aan tafel plaatsnemen in die keuken... waar de dingen werden voorbereid. Uh, ze willen 10.000 vierkante meter willen ze gaan realiseren, het park. En het moet weer af, op zienbare tijd moet de bouw starten. Edwin Bomers die heeft dat bedacht... Ze wilde eerst het onderbrengen bij de Efteling. Die had hij niet zo'n verloren, hè? Toen dacht ik, nou, we doen het zelf, joh. Rond even lekker op, de Efteling. Dan gaan we zelf een attractiepark uh, uh, beginnen. En in, in de achterhoek is daar ook wel genoeg ruimte voor natuurlijk. En uh, nou, het is even afwachten of dat allemaal bekostigd kan worden. Natuurlijk in deze corona -perioden. Dus mooi, in Grollo kan je meteen even naar die boerderij van uh, Cuban Blizzard. Om dat museumje nog even te bezoeken. We draaien nog enkel platen voor 9 uur. Zullen we daarna nog een uurtje doorgaan, of niet? Nou ja, uh, prima. Ja, prima. Doe Doen dat. Oké, okay. ik zal de nieuwe single van de Spin Gemaakt worden op zijn zolderkamertje. Dat, dat imago heeft hij hè. Doe. Doe. Doe. Dat houdt hij ook vol. <mog> Luisteren we deze plaat. Wimbledon. Richard Krijk. Ik ben niet zo van de detail. stemgeluid voor hem de dag dat Kri uh, Richard Crier Wimbledon won wat ja. <laughs> weet Richard dat, dat daar Richard... een plaat van gemaakt is ja ook een het Richard Crier krap krapt je achterhoor, achter, wat, wat hoor ik op de radio de dag dat Richard Crier Wimbledon won dat zingt ik? Wow. ja dat, je moet maar uh, moet even naar uh, je moet hem even naar appen naar uh... Richard ja, nou, je, vrouw. Volgens mij heeft Daphne Dekkers dat vast wel ontdekt al. Ja, die en ik weet wel dat zij, doordat zij bij Wimbledon toen zat... Ja. dat ze daardoor die rol heeft gekregen als babe in, uh, in James Bond. Echt waar? Ja, want zij was toch een Bond girl? Ja. ja, ja. kan daardoor. Ja, het was geen grote rol. Dat zeiden wij in Nederland, Ja, het was geen grote rol, hè. Maar, ja, dat, ja, dat is heel gaaf om mee te maken, hoor. Ja, een klein rolletje gewoon ook. Ja, precies. Is uh, er is een, uh, een vrouw in Nederland, die heeft dus via de FIFA nu uh, aangekomen... Ja? Dat ze helemaal gek wordt van de moeder. Want uh, bij alles wat de moeder doet, moet ze meebetalen. Dat is helemaal niet, natuurlijk niet erg. Ze zegt al, vanaf 18 moest ik uh, alles zelf betalen. Studie, telefoon, zorgverzekering. Maar nu gaat ze met de moeder een dagje uit. En als de kostenprijs voor een parkeerplaats 5 euro is, dan krijg je een tikje van 2,50. Maar ook wanneer ze ongevraagde spullen voor de meeneemt, moet de jonge vrouw de helft van de kostprijs vaak terugbetalen. En laatst had ze een leuk jurkje voor mij gekocht. Die was een tientje. Ik had daar helemaal niet om gevraagd. Daar kwam je spontaan mee aanzetten. Dus in ogen was het een cadeau. Maar na afloop kreeg ik toch weer een tikje toegestuurd... Dus er is een daarbij. En ze heeft dus aan die FIFA... Heeft ze het net ontdekt of zo? Dat tikkie uitdelen. Dat de, oh, ja, van, oh, dat is je leuk. Oh, oh, nog ik, ik, ik ga wat kopen. ook weer insturen. Ja. Maar, maar op de forum krijgt de Nederlandse alleen maar steun. Van nou, wat rij Je krijgt dus ongevraagd spullen. En daar moet je voor betalen. handelaar is er. Je dus het is van, ik zou lachen uitbarsten als iemand mij een tikkie zou sturen... voor iets wat hier geen heeft meegebracht. Straks ziet ze een leuke Porsche voor je staan. Ja. Dan komt ze daarmee aanrijden. weet je alles in weer een tikkie. Ja, had ik idee. Nee, echt. Ja, wel grappig op zich. Ja, uh, nog even melden natuurlijk. Nee. Nee, mooie dag vandaag. Ja, het is een mooie dag vandaag. <laughs> ik word altijd blij als ik deze plaat hoor. <laughs> en dan stem. ik dat hier Weer van het ijsje. Niet van het ijsje, maar Ja, die, die, die, die, die gaan we Nee, niet noemen. Wat? Dat moet je niet noemen. Dat is reclame. Ik heb het clip betaald. Hoe oh, echt waar? Van, uh, van die ene uh, ontzettende. Laag bij de grond uh, advertentie. Nee. Nou, dat weet ik niet. Dus hij gaat mijn kennis niet, ik hoor die nee, paar nee, gisteren. Nee, maar de eerste letters is de naam van het ijsje. Oké, okay. nou, het zal allemaal wel. Ik <laughs> vond het nog stukje muziek gisteren bij boven van Dorens Ja, ja. Die, dat uh, was de tweede kerel. Hij heeft dus ook wel bij een andere gezeten. Oké, okay. oh, ja, hij, hij is flink uh, aan het promoten nee, Hij twee keer bij Hij roept dan op een gegeven gegeven gegeven. ook. Blijft er nog tijd over dat ik mijn single kan doen of niet? Want ja. jullie praten best wel lang. Ja. <laughs> is hij ook er wel open weet je, denk. Hij is ook wel grappig. Hij komt dat schaar. Ik heb hem een paar keer gezien uit. Ja, aparte gast. Ik geef het niet ook. Goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur na 9 uur.